Femke Woldhuis met het NOS-journaal. In bijna één op de feiten in Nieuwsuur. De criminelen ondermijnen het gezag door intimidatie, bedreigingen... en vergunningen te laten regelen. Het genootschap van burgemeesters vindt dat minister Plasterk... van Binnenlandse Zaken zo snel mogelijk met ze om de tafel moet. Op de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een wervelstorm. Die kan morgen vroeg aan land komen in het oosten van de eilandengroep. En daarbij kunnen zware regenbuien vallen en die kunnen verwoestende modderstromen en aardverschuivingen veroorzaken. De Filipijnse regering is vooral bang voor de toestand in dorpen rond een vulkaan, die deze week twee keer uitbarstte. Risico op modderstromen met lava, steen en as is daar groot. Bij een vliegtuigongeluk met een testvlucht van een militair vrachtvliegtuig in het zuiden van Spanje zijn zeker vier van de zeven inzittenden omgekomen. De Airbus stortte kort na het opstijgen neer op ongeveer een kilometer van de luchthaven van Sevilla. Kort voor de crash had de bemanning een noodsignaal gestuurd. Een rechtbank in Cairo heeft de Egyptische oud-president Mubarak veroorzaakt tot drie jaar cel wegens corruptie. Zijn twee zoons kregen dezelfde straf en ook moeten ze een boete betalen. Volgens de rechtbank hebben de drie 16 miljoen euro aan staatsgeld achterover gedrukt toen Mubarak president was. En de veelbesproken paleisbrug in Den Bosch is vanda vandaag open. De brug verbindt de oude binnenstad met het moderne paleiskwartier aan de andere kant van het spoor. De bouw was omstreden omdat die volgens tegenstanders te duur is. En er waren ook de nodige technische tegenslagen bij de bouw. De brug kostte uiteindelijk 17,5 miljoen euro.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 ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. T -T -M -M. Met en nu de Eurobreakdown. Breakdown's biggest selling hits on Europe's favorite chart show. This is the Euro Breakdown, the countdown of the continent.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 Nou, op nummer 29, vorige week puntje op 34, Robin Shoot, Featuring LC met Headlines. Op 28 al 7 weken in de lijst, Sam Smith met Lay Me Down. En op 27 Years in Years met King. Op 26 hebben we Bob Sinclair, Featuring Dal Talman met Field the Five. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 25, Flink Garden met Riot. Riva. Riva, dankjewel. Op 24, ook nieuw binnenkomen deze week... is Lance Money Lewis met Dale. En op 23 hebben we Rihanna met American Oxygen. En op 22 hebben we... Zella Sue met Alone. En op 21, Omi met Cheerleaders. En op 20 hebben we Emma Louise met Jungle...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 We'll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 Don't look down op nummer 16. Straks nog de Nederlandse top 40 en een nieuws. Is your head slitting? Is your heart racing? Is there fire?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 Maar ik heb het gebouwd zoals het is, al dus Taylor Swift. De zangeres komt binnenkort met een opvolger voor Staal. En die nieuwe single die gaat Bad Blood heten. Nou, ik ben benieuwd hoe die het gaat doen in de hitlijsten. Chesto dan, net als van Martin Garrix. We gaan even naar Thijs toe, oftewel Chesto. Hij is in het kader van Your Shot op zoek naar het DJ-talent van morgen.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 ...avond 8 uh, uur naar de radio luisteren. Er was op veel radiostations... Uh, ...See You Again, het nummer na de twee minuten stilte. Het is uh, natuurlijk een uh, nagedachtenis... Uh, ...voor uh, onze Paul Walker... was de Furious 7. Uh, maar goed, straks meer over uh, Wiskaliva en Charlie Pat, Sam Smith uh, dan, dames en heren... ...en jongens en meisjes. Wat is er nou weer met Sam Smith...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 Dreads in the brain. ...maximaal volume kan zetten. Het is helemaal lekker met de plaats zoals dit. Florence en de machine, ship to wreck. Je kan een beetje thuis ook uh, lekker de volumeknop omhoog kan draaien. Laat dan wel je deuren dicht, want het is uh, prachtig weer buiten zo'n schijnt. En ik wil niet dat je buren er van hebben. En anders uh, moet ze ook maar gewoon zien, wie hem luisteren. 14 was het dus Florence en de machine. En wij gaan door met nummer 9, Sela met Reason... Vorige week nog op nummer 7, deze week op nummer 9. 6 weken in de lijst.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 Tijd voor de Nederlandse top 40 die door onze collega's van de landelijke Radioseizoen 538 gepresenteerd wordt op dit moment, of mag ik wel zeggen? 40 vinden we daar Martin Garrix met Verbinding Voices, DJ Snake, uh, You Know You Like It, op 39. En Hozier staat er nog steeds in, tegen mijn uh, verbazingen aan uh, met Take Me To Church. Zeg dat niet, Leel Kleine en uh, Ronnie Flex.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 Yeah. <laughs> Er staat vijf weken in de lijst, één plaats gestegen. En een visie is gedaald. Vijftien weken staan ze er al in. Deze week op 6, vorige week op vier dus. Wil je nou alle hitlijsten nalezen? Dat kon in tijd niet. Nog een kleine storing bij mijn computer, maar door uh, aan tijd kon ik dat ook niet oplossen voor je. Het is weer opgelost, dus uh, dit weekend zullen weer uh, alle lijsten. Op de Facebookpagina pagina terecht gaan komen. Ga dan even naar facebook.com. Schuimde streep euro breakdown. Kwijnkeurig, nekens, rustig nalezen. Dit is mijn heartbeat song. En ik ga het jouw. Ik heb het zo lang vergeten.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 Elf weken in de lijst is dit nummer 4, David Guetta. Talking loud, talking crazy.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 Met er dus op drie vorige week, Lost Frequencies op twee. Eén was voor Lady Mason, DJ Snake met Lina. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En deze week staat op nummer drie, Lost Frequencies. Are you with me? Vorige week dus op nummer twee. Elf weken lang in de lijst alweer. Lost Frequencies. I want the Mexican sky. Drink some margaritas by spring blue lights. Listen to the morning play at midnight.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 Zoals je de frequentie kwijt bent. 169 luister je nu naar. Lost Frequencies is dit op nummer 3 met Are You With Me. Ja, we zijn erbij. We zijn er recht bij. Nummer 2 dan. Vorige week nog op nummer 1, één plaatsen gezakt dus. Major Laser DJ Snake featuring Meu met Lean On. Nee, ik weet De nieuwe nummer 1 van uh, deze week is iemand die uh, maar liefst uh, 12 plaatsen is gestegen. Maak maken meteen de snelste stijger uh, van deze week samen met Rihanna en American Oxygen. En het kan maar één plaat natuurlijk zijn. De prachtige plaat van Wiskeliva en Charlie Pat. See You Again van de Fast and Furious 7. Op nummer 1 dus, vorige week op 13, drie weken past in de lijst. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.